IKEA. Een wereld aan ideeën. Ontdek met Villa4U hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Binnen no time om te piste in de krakend verse sneeuw. Boek op Villa4U.nl. De hoogste jackpot van Nederland. Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Veel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18. Plus. Boek nu wintersport bij Villa for you. Unieke vakantiehuizen. Skio zoon. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact! Bedrijfssoftware die altijd werkt. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Law vond ik wat ik miste. <telling> Van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor verse aardbeien. Deze week nergens goedkoper. 400 gram maar 2,39. Voor... Aldi, ook lekker voordelig. Gesuikerde donuts, 4 voor maar 1 euro. En maatjes, haring met uitjes, 4 stuks, voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Aldi. Paas, naar de bestseller van Myrthe van der Meer. En van de makers van Sof. B-A-A-Z, de psychiatrische afdeling Algemeen Ziekenhuis. Met Guite Jansen Janssen in de hoofdrol. Ik begrijp eigenlijk gewoon echt niet zo goed waarom ik hier zit. Soms heeft het leven een pauzeknop nodig. Ze zeggen dat het beter wordt, maar wanneer is dat dan? Het Paas, nu in de bioscoop. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie, zoals hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen en hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien. Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maak u de juiste keuzes. Eneco verlicht. 9 uur geweest. Goedenavond. Kim Music nieuws van nu.nl. Altena. justitieminister Van Weel vindt het goed dat provider Odido geen losgeld betaalt aan hackers. Criminelen moeten volgens hem nooit worden beloond. Dit zijn criminelen die willens en wetens onschuldige mensen in gevaar brengen of risico laten lopen op oplichting door die gegevens te publiceren. Die mensen verdienen geen cent. Deze criminelen horen in de bak en die horen niet miljonair te worden over de rug van onschuldige mensen. Zei hij tegen de Telegraaf. De hackers eisen minimaal 1 miljoen euro en nu er niet is betaald hebben ze honderdduizenden klantgegevens op het Dark web gezet. Er zijn vijf jongeren veroordeeld omdat ze lid zijn van terreurgroep IS. Ook ronselden zijn mensen via TikTok voor terroristische acties. Twee jongeren moeten de jeugdgevangenis in, drie anderen kregen taakstraffen. De Amerikaanse oud-president Bill Clinton getuigt nog altijd over zijn banden... met de overleden zedendeliquent Jeffrey Epstein. Hij komt meerdere keren voor in de documenten over Epstein... maar Clinton zegt niks met deze misstanden te maken te hebben. Daar zijn tot nu toe ook geen aanwijzingen voor. En als sport voor de zesde keer in zijn carrière... staat Tellen Griekspoor in de finale van een tennistoernooi. In Dubai won hij na twee sets van de Rus Andrei Rublev. Morgen speelt Griekspoor in de finale tegen Daniel Medvedev... dat is opnieuw een tegenstander uit Rusland. Thank you. Het weer van Weerplaza, nu nog regen... maar vannacht wordt het droger, het is dan een graad of 9. Morgen opnieuw regenachtig, af en toe is er zon bij 11 graden. Alleen dankjewel. Volgens oh, mij is die Clinton ook elke keer zelf aan het aandringen. Hè? Van, stel maar er nou vragen over. Breng die dingen allemaal naar buiten. Ja, klopt. En hij geeft ook echt concrete antwoorden. Hij dient nergens voor terug, dus uh, nou ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Nou, is een schandaaltje, niet, uh, niet vreemd. Flits is de verkeersinformatie <laughs> bij Q. 1 vertraging op de A73. Maasbracht Nijmegen tussen Malden en Dukeburg. 1 kilometer, een kwartier. Ja, en die Jee, jongens, ik weet dat het slecht gaat met de economie... maar is de staatskast zo leeg? De A2 naar Den Bosch, 94,2. De A2 naar Utrecht, 100,4. De A2 naar Maastricht, 251,7. Langs de A7 naar Herfijn, 155,5. A12 naar Gouda, 15,7. Verderop, gewoon nog een keer. De A12 naar Gouda, 19,6. Dan de A12 naar Zoetermeer, 20,8. De A79 naar Maastricht, 6,9. En de A325 naar Arnhem, hectometerbaal, 20,0 gaan de ademing maar gelukkig is het weekend Cool wow! Vero met Stevens vrijdagavond mix op Q Music Bij de indie mix zitten allemaal lekkere remix-versies van bestaande liedjes. Waarom? Nou, omdat ze een thema gemeen hebben met Macander. En het klinkt leuk en lekker en zo. Nou goed, laat het weten in je mys Wat is het thema? Wat hebben deze drie tracks met elkaar te maken? Dit is Bruno Mars. You in a vibe I ain't never seen. Yes you. It was bad Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met jou? Ja, goed. Met nou, jou? Fijn. Ik ben lekker aan het werk en terug na twee weken dat ik uh, een operatie heb gehad. Dus het gaat helemaal oké. Okay. Oh, nou dat is fijn. Ja, toch? Ja, opa zit ja. weer op zijn vertrouwde oude op vrijdagavond. Wat was jij aan het doen? Nou, ik zat niet toevallig bij een vriendin op de bank, maar ik wou net naar huis gaan. Maar ik dacht, ik zou nog even de, de mix afwachten. Wat goed. Nou, dat is uh, denk ik heel goed dat jij dat hebt gedaan, want wat was, was volgens jou het thema? Het antwoord is uh, planeten. Planeten, dat klopt helemaal. Bruno Mars, Venus kwam voorbij. En in my world, nou dat noemen we dan ook maar even een planeetje. Ik krijg van mij het Kimmy's prijspakket. Ga je nog leuke dingen doen dit weekend? Nee, ik heb een lekker rustig weekendje. Oh, heerlijk. Oh too close It's God's forever when Someone you called a friend Shows you the truth can be so cold So cold I wiped the dirt off your name With the shirt off my back I thought that you'd do the same But you didn't do that You yeah. you know how do you sleep at night no one to hide behind betrayed every alibi You Ja, dan is hij weer, Stevens uh, Vrijdag... Nee, nee, dat is niet waar, het Pianobar. Sorry, het is ook al hetzelfde Stevens Vrijdagavond. Ik ben Stevens, Pianobar, plak mijn naam ervoor en ik raak in de war. Elke vrijdagavond open ik dus de deur van mijn koegje... waar artiesten van over de hele wereld langskomen om samen muziek te maken. En deze week is dat niemand minder dan... Mr. X-Song Festival, Cloud Bonjour... Bonjour Stéphane. Bonsoir trouwens, het is avond. Hè, oh, bonsoir, sorry. bonsoir. Bonsoir. <laughs> bonsoir. <laughs> Hoe is het? Ik heb je al lang niet gesproken. Klopt, klopt. Ik, Ik weet niet eens wanneer je dit de laatste keer was. Net na het Songfestival. Ja. ja. ja. Hoe was de avondshow? Avas was waanzinnig. Het was niet normaal. Ik heb zo erg genoten. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk... Op een soort moment ga je soort in, een, um, in een routine. Dan ga je op automatisch piloot. En ik probeerde mezelf er de hele tijd uit te halen. Dat ik dacht, nee, Cloud, het is niet normaal. Nee, Cloud, niet eraan wennen. Dus na elk lied op het podium stond ik echt even stil. En om me heen te kijken van, wow, we zijn dit gewoon aan het doen. Dus achteraf keek ik ook die filmpjes en dacht ik echt niet normaal. Dus ik ben blij dat ik het daar heb beseft. Maar dat ik ook daarna, toen ik de filmpjes keek... dat ik echt dacht van, oh ja, ik stond daar echt... We've been there. Ja, we've been there, alweer. <laughs> dat was ook echt een bucketlist, ja. Zat het niet te dicht op Vrienden van Amsterdam? Was je niet helemaal kapot? Het zat echt wel heel dicht op Vrienden van Amsterdam. Ik was echt klaar met drie weken vrienden... en eigenlijk ging bijna iedereen ging op vakantie. Dus dan was het, ja, ik vlieg morgen weg, ik doe dit, ik doe dat. Ik zei, ja, morgen moet ik gewoon hartstikke om acht uur bij de repetitieruimte zijn, hoor. <laughs> en door. Ja, over door gesproken. Ik zag dat je in Milaan bent geweest tijdens de Olympische Spelen. Ben je een beetje sportliefhebber? Ja, ja. Ja. Klopt dat geloofwaardig? Ja, ik totaal niet namelijk. Maar toch weet ik soms, met vorige keer met Jutta Leerdam en. Dat is en niet kom, normaal. Dan heb ik kippenvel. Ja, dat is ik ook. Echt, dan zie je het en dan denk ik gewoon: wow. Ja, Kan je schaatsen? Ik kan schaatsen. Ja, leuk. Ja, ik kan. Jij niet? Jawel, ik heb, maar ik heb schaatsen, maar ik doe het nooit, weet je wel. Ja, ik ook niet. Maar ik moet het ook wel binnenkort gaan doen. Ik wil ook binnenkort op wintersport. Ik ben nog nooit op wintersport geweest. Oh jee. Dus ik moet binnenkort op wintersport. Geen gipslucht, hè? Nee, ik doe mijn best. Waar wil je heen dan? Oostenrijk? Ik heb oprecht geen idee. Ik oh. ben nog nooit geweest. Ik, heb, ik wil gewoon eigenlijk... Naar de, hoe noem je dat? Die parties. Oh, ski AperSki. Apers, ski Ja, die AperSki zijn altijd zo leuk. Echt, daar, daar heb ik het mee zin. Ja, maar wel eerst even die berg op, hè? Eerst de berg op, denk ik. Een hey, nieuwe muziek, App Vloed, kwam uit op 8 januari al. Ja. Uh, Amoer zat daar nog voor. Wat gaat dit jaar allemaal brengen qua muziek? In het vorige jaar heb ik allemaal leuke liedjes gemaakt. Maar ook persoonlijke liedjes. Ik ging kijken naar wat ik allemaal al heb gemaakt... en wat ik nog niet heb gemaakt en wat ik nog voel... En hoe ik het voel. En daar is van alles ontstaan dat ik eigenlijk op een gegeven moment ook achter kwam van oh ja, de liedjes kunnen persoonlijker. Ik kan nog meer graven in mezelf. En daar is ook een heel persoonlijk liedje uitgekomen die ik ook in de avond heb gedaan. Dat was echt echt, ik kan die filmpjes ook niet aanzien omdat het gewoon heel persoonlijk was. Ik had ook mijn ogen de hele tijd dicht met dit lied. Dus ik heb ook geen idee hoe en wat, maar iedereen daarna moest huilen. Dus dat zegt ook wel genoeg. Dus ik denk dat we dit jaar gewoon meer persoonlijke liedjes gaan uitbrengen en gewoon voor de rest leuke liedjes en meer gaan wijben. Misschien staan Samenwerking hier en daar, maar um, het wordt een jaar waarin ik dingen ga doen die ik nog niet heb gedaan. Spannend? Spannend. We gaan App en Vloed doen? Ja, we gaan App en Vloed doen. Ben je er helemaal klaar voor? Ik heb er zin in. Dit is echt mijn favoriete liedje om live te spelen. Echt? Ja. Snap ik wel. Het heeft echt goede energie. Ik, vond, ik, ik, ik geniet zo erg van de band, van de mensen om me heen, van het publiek, van het lied. Ik ben echt zo verliefd op App en Vloed. En Gorio. Echt Gorio, ja. Het is echt zo een. Ik, ik ga daar heel goed op. Laten we doen. App en Vloed is Stevens Piano bar. Dit is Cloud on Q. Bent erbij. Klinkt fantastisch. Ik vond Cloud's nummers al erg goed, maar sinds beste zangers helemaal fan. Zin in 20 maart, dan ga ik hem live zien. Nou, net heb je hem live gehoord op Q-Music. Cloud in... Stefans Pianobar. Bar. Q-Music. Here's the thing. We started our friends. It was cool. Als Bianca Cloud met zijn eigen nummer, App en Vloed. Maar net als altijd gaan we ook een cover doen. Hij heeft een liedje gekozen van iemand waar hij enorm van onder de indruk is. Dit nummer van Bente, maar dan strakjes gezongen op Q door Cloud. Dit is de Ziggo Dome nu. Maar in november klinkt het zo. Present. Hoi, ik ben Pommelien Thijs. Pommelien Thijs. Luister dit weekend en sta op zaterdag 7 november. In het midden. Nee, helemaal vooraan. Tickets vind je dit weekend alleen bij Q Music. Ik hoop jullie echt te zien. Q with you. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij. Zeker er zijn van jezelf.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 Maak het met Parano Mozzarella. Word een sterkere leider met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.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 of op kpn.com slash snelpakkers. Anders ga je mis...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 YouForce, het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukenscheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk.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 Dat is het gevoel van thuis. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Koeko, De lulu. gek. Dus sprint terug voor de zwarte Sony XM5 koptelefoon... voor maar 222 euro, met duizend extra punten voor members. Mediamarkt. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal geen aanbiedingen en geen kortingen.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 En het over Destiny, de beste dansplaat van dit moment. Waarop Daphne ebt, schaam me een beetje, maar ik vind Loco Loco van Gordo en Rainier Zonneveld de allerlekkerste dansplaat van dit moment. Nou, dan ga ik hem zo draaien. Stefan, de piano, piano Bar. Maar eerst de plek waar ik elke vrijdagavond samen met artiesten van over de hele wereld muziek maak. In dit geval ons eigen landje Cloud. We hebben net je nieuwe song App en Vloed gedaan. Ja. We gaan ook een koffer doen van ja. ik denk inmiddels een hele goede vriendin van jou bent. Ja, dat is echt mijn soulmate. Je zei net, ik heb een liedje geschreven dat heel persoonlijk is, wat ik ook in de avonds heb gedaan en toen moest iedereen in de zaal huilen, maar ik dat dit een liedje is dat jou tot tranen roert. Heel erg. Ja, dit is echt een lied... wat ik heel vaak heb beluisterd. Ik heb dit ook live gekeken. en ja, Ik vind Bente al een aantal jaren niet normaal. En ik wist natuurlijk wat ze kon doen met haar stem. Maar op een gegeven moment dan kijk je beste zangers... en dan zie je het weer. En dan wordt het bevestigd voor iedereen eromheen. En ik was alleen maar trots. Maar op een gegeven moment, tijdens het luisteren naar dit lied... naar deze uitvoering, werd ik ook heel erg geraakt. Het voelt heel erg alsof ze het echt zo naar je toe zong. En dat kan Bente heel goed. En het kwam echt binnen bij mij. Daarna heel vaak beluisterd en heel vaak gehuilt op het lied. Thanks Ben. Het optreden wordt mede mogelijk gemaakt door Kleenex. Ja, ze is echt een chansonnier hè? Ja. ja, dat is niet normaal. Songwriting en om zo'n bekend lied... zo'n jas yes eroverheen te doen... waardoor iedereen dat nu ook met jou associeert... maar iedereen een nieuwe dimensie ontwikkelt met een lied... is echt niet normaal. Ik moet bij dit lied aan mijn oma denken. Uh, aan mijn oma's. En ja, dat raakt mij echt enorm Gewoon aan iemand die je verloren bent. En vanuit boven. Dat je denkt van kan je me zien. Ja ik. Uh, laten we hem gewoon zeggen. <laughs> laten we hem zien. Ben je er klaar voor? Ja yeah, let's go. Cloud kan je me zien. In Stefan's Piano Barbecue. Mm -hmm. So filled, Come a no, tanto. E told you can't fold Als ik een groter maak, had dit dan ooit tevoren uitdwaaien? Kun je me horen als ik je over oh, ons misschien. Oh, ik hoop zo dat jij mij ziet. Het kost me tijd om Schijnt dat licht? Ik geloof het graag. Ik kijk naar Oh, ik hoop zo dat jij maar ziet. Stefans Pianobar. Met Cloud. Cloud. Esther een de berichtje. Wie zingt dit? De app zegt Bente. Ja, klopt. Het is eigenlijk, kan je me zien van Bente. Maar Cloud net is Stefans Pianobar. Dus met zijn versie. Harry zegt, ja, hij komt gewoon bij mij absoluut niet binnen. Ja, dat kan. Jason daarentegen zegt, sorry Bente. Deze versie vind ik beter. Uh, Eva zegt, deze timing, prachtig. Jake vindt het ook heel erg mooi en al met al goede berichtjes. Cloud, ontzettend bedankt dat je er weer was. Jij We gaan dus allemaal nieuwe dingen doen die je nog nooit hebt gedaan dit jaar. Ja, zoals skydiven. En <lacht> en... Ja, maar dat staat ook op de planning. Ik wil ook acteren dit jaar en zo. Acteren? Ik wil echt gewoon, even als we heel eerlijk zijn, hoe bizar is mijn leven de afgelopen drie jaar geweest? Het slaat helemaal nergens om. Drie jaar geleden stond ik hier ook bij jou bij Stefans Pianobar. Toen deed ik daar voor het eerst en hadden wij een interview. En was het zo van: Ja, dan loop ik in de winkel en dan word ik herkend. En toen zei hij ook, Nou, is het nou echt al zo ver? Maar het is. Drie jaar later. En wie had dit allemaal gedacht? Je boy kan niet veilig over straat hoor. Nou, nee maar ik Ja, klopt. <laughs> maar het is ook gewoon niet normaal. Alles wat ik heb mogen meemaken. De prijzen. Maar ook gewoon de plekken waar ik heb mogen staan. En de mensen waar ik mee heb mogen werken. En dan gaan we naar het Songfestival. En dan de Voice Kids. Beste zangers. Zoveel hoogtepunten. Dat ik gewoon eigenlijk dit jaar dacht van ja zullen we gewoon andere dingen ook gaan doen als acteren... of gewoon voor de klas gaan staan. Ik wil even stage gaan lopen ergens. Ik wil leren schilderen. Ik wil, ja, weet ik veel, schaatsen. Noem <laughs> maar op. En uh, dat, dat wordt, ja, dit jaar wordt wel echt het jaar van uh, mezelf weer... in het diepe dijk, hoe noem je dat? Ja, in het diepe gooien, ja. In het diepe gooien. Allebei. Allebei. Je duikt in de diepe en je gooit jezelf in de diepe. Ik duik in het diepe. Gooi mezelf in de diepe dit jaar. En Stien komt er maar in. <laughs> oh, oh, oh, I ah. see what you did there. Als we het hebben over liedjes die ah. we laten huilen. <laughs> ja, dat is ook mooi, hè. Oh. Dankjewel, Klaar. Tot snel. Tot snel, oh Cue music. Willen, tickets voor Pommelien Thijs in de Ziggo Dome. Het kan. Als je er hoort vanavond, stuur haar naam in een berichtje. Met de q Music app. Come on, get on up. We're wild and we can't be damned. And we're turning the floor into a zoo. And I... To cool down, continue to seek find. What do we do now? So A zoo. Samina, Samina. Eh eh. Paka, Paka. Eh eh zo'n een beetje dat nummer, hè? Enorm. door! Maar wel leuk, Shakira en Zoo op Q-Music. Zometeen! Nou ja, misschien wil je er wel kaartjes mee kopen voor de zoo... oftewel de dierentuin. maakt mij niet uit wat je met geld doet. Als je maar op tijd stop roept... we gaan knokken tegen de klok. Stuur knok... nee, klok in een berichtje met de Q-Music app als je mee wil spelen. Ook het nieuws van 10 uur met Alain. Ja, op social media ging het vandaag los over minister Velbrief. Ik vertel je zo wat er speelde. Oh. Schandaaltje. Een schandaaltje. Ja, een schandaaltje. Oh, een schandaaltje dus. Oh, Coldplay. We Pray, So Cute.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 Bij Hubo, 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag. De Zonnebloem helpt gemeentes om stemlokalen toegankelijk te maken... voor mensen met een lichamelijke beperking. Met een checklist waarmee je in zeven stappen... ontoegankelijke situaties signaleert en oplost. Zo zorgen we er samen voor dat op 18 maart iedere stem wordt gehoord. Download de checklist op zonnebloem.nl slash stemmen. Ondersteuning voor je weerstand? Beter ga je daar kruidvat! Probeer dagafiet of roter met vitamine C ter ondersteuning van je weerstand. Nu, alle dagafiet en roter 1 plus 1 gratis. Kruidvat wat steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent.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 Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. En van voordeel. Aldi. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, De nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra era voordeel. En krijg ook nog eens extra geheugenopslagcadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Audido. Ook lekker voordelig. Vers gebakken vezelrijk vol korenbrood. 6,69 per stuk. En maatjes haring met uitjes. Vier stuks voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. En voor Aldi. Deze week een etentje. Dresscode gezellig. Gezellig? Wat moet ik daar nou weer mee? Check de Salando app Veel inspiratie, snelle levering. En als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe CHR Plus op Toyota.nl. Ja, lieve mensen. Fuck de voordeel en scoor die selecteel. Alleen vandaag, koffie van Illy, nu tot 33% korting op de meest getoonde prijs. Score alle select deals bij bol. Met de nieuwe Toyota c Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Ik wil danser worden, later als ik beter ben. Laat kinderdronen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Karwei is jouw kleurspecialist, ook voor vakmensen. Profiteer nu van 30% korting op alle sikkens, lak en muurverf. Karwei, maak het mooier. Alweer 10 uur. Oh, nee, bijna 10 uur. Goedenavond. Het nieuws met Alain Altena. Goedenavond. Een krimp van Schiphol is veel minder slecht voor de economie dan altijd wordt beweerd. Maar een nieuw onderzoek blijkt dat zelfs als het aantal vluchten halveert, internationale bedrijven gewoon blijven. Verder zeggen de onderzoekers dat er op Schiphol veel mensen